Mooi begin van een zonnige zondagmiddag bij CFM. Jorda, de single van Deep Pace Motes en People Are People. Het is 8 over 2. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. De zon schijnt, het is een graadje of 18 in Zandvoort. En Albert Jan en ik zitten weer binnen in de studio. Goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, prachtig weer. Ja, B mooi hè. Ik bedoel, heerlijk weer, geweldig. Wij zitten lekker binnen. Maar goed, wij gaan drie uur uh, Zandvoort op zondag voor u presenteren. Nou, te, er zijn natuurlijk al de, de nodige evenementen uh, vandaag uh, begonnen. Uh, allereerst natuurlijk vanmorgen de 10.000 uh, stappen. En uh, het, de, de moederdagbrunch die vanmorgen om 11 uur begon, het hele centrum van Zandvoort, was, werd geel-blauw gekleurd met de uh, staarttafels en de tafeltjes om te brunchen, de uitgestelde brunch voor de moederdag. Verder is er natuurlijk een grote activiteit op het circuitpark Zandvoort... momenteel aan de gang, het Japanse Autosport Autosportfestival... En uh, wij volgen uh, voor u deze middag natuurlijk de Formule 1, want die wordt momenteel verreden op het circuit van Monaco. En uh, de, de safety car is alweer naar uit, naar binnen één ronde alweer uitgereden. Omdat uh, ja, het is toch een smal straatcircuit is en uh, een ongeluk. Je zit in een klein bochtje, om het zo maar eens te zeggen. Verder hebben we natuurlijk de standaard onderwerpen die u van ons gewend bent rond de klok van half vier. Hebben we de evenementenagenda, dus houdt uw pen en papier bij de hand. Half drie hebben we het weer bericht en om half vijf hebben we dier van de week. En uh, Dierenthuis kennenbalans staat de komende tijd in het teken van uh, kies een kanjer. En daarover uh, veel meer rond de klok van half vijf. En kwart voor vijf, ja, hebben we het gedicht van de dag, kan ik beter zeggen. Hebben en, we een nieuwe? We hebben een nieuwe gedicht van de dag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een, een stel wat jij ook wel kent... die vandaag 30 jaar getrouwd zijn... En daar hebben we natuurlijk een heel toepasselijk en erg gevoelig gedicht voor klaar liggen. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart voor drie gaan we even bellen met Roy van Buringen. Want op 31 mei is het in Zandvoort weer kofferbakverkoop. En hij gaat ons daar alles over vertellen of u het wel nog kunt inschrijven. Dan wel wat u die dag kan verwachten vanaf 10 uur op die 31 mei. Nou, gisteren hebben we u ook kunnen melden dat SV Zandvoort gedegradeerd is... naar de derde klasse. En uh, dus wat dat betreft, volgend nieuw, ja, uithuilen en opnieuw beginnen... dat is, het, zal het motto zijn van SV Zandvoort. Verder uh, volgen we u natuurlijk ook de golven, want Luiten speelt uh, Joost Luiten... heb ik het dan over, die speelt momenteel in uh, Engeland op Wentworth. En hij, staat, uh, hij is op één uur gestart en hij startte als uh, gedeeld vierde... Dus wij houden nu op de hoogte van, uh, van zijn ontwikkelingen gedurende de komende drie uur. En natuurlijk de Formule 1, maar dat had ik al gezegd. Dus... En natuurlijk veel muziek. Ja, lekker blijven luisteren naar de zondagmiddag van CFM. Nogmaals een hele goede middag. En we hebben hem klaarstaan, hè? die gouden oude van de dolly dutjes. Hier is She's Lier. En met meedoen op de muziek van CFM Zandvoort. Je hoort de Dolly Dutjes en Sisa Lyre. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Zie je Quincy Jones en I Know Carida. Het lijkt vandaag wel zomer in Zalvoort. En dat zal je horen en de muziek van C.F.M. ook. Hoor. Want we hebben nog heel veel zomerse platen voor je in petto. Waaronder deze van Quincy Jones. Je hoorde I Know Carida. Het is vandaag zondag 25 mei, de dag van het vermiste kind, Albert-Jan. Klopt. Vandaag richt de aandacht zich tijdens de internationale dag van het vermiste kind... op de strandvermissingen. Jaarlijks ontvangen de reddingsbrigade en de politie ruim duizend meldingen... van kindervermissingen op de stranden en bij recreatieplassen. De kinderen zijn vaak aan het zicht van de ouders ontrokken en vanwege de drukte kan de ouder het kind niet meer terugvinden. Vandaag om 12 uur verzorgt de burgemeester Niek Meijer... de officiële opening van deze campagne. Doel is de strandbezoekers bewust te maken van hoe zij kunnen voorkomen... dat een kind zoek raakt. Kinderen zijn kwetsbaar en de schrik en angst is altijd groot... voor diegene die het overkomt. Op het strand voor de Reddingspost Zuid uh, staat een springkussen en wordt voorlichting gegeven. Er worden bijvoorbeeld tips gegeven hoe ouders met hun kinderen afspraken kunnen maken om te voorkomen dat ze elkaar uit het oog verliezen. Vanaf vandaag worden uh, 06 polsbandjes uitgedeeld op de stranden waarop hun ouders hun telefoonnummer kunnen noteren, zodat een kind, uh, ge een gevonden kind, sneller met de ouders kan worden herenigd. Nou, het is natuurlijk een geweldige campagne en die was vorig jaar natuurlijk ook al. Uh, maar dus vandaag de dag van het vermiste kind en laten we hopen met het teruggevonden kind. Vanmiddag om 12 uur, dus geopend door de burgemeester van Zandvoort, Nick Meijer. Ja, die postbandjes, Albert Jan, die zijn heel erg belangrijk. Hè? Dus ja, ga ze halen en vergeet ze niet te halen hè, bij de reddingsbrigade hier in Zandvoort. Ze worden gratis verstrekt, dus wat wil je nou nog meer? Nou, we hebben vandaag de dus zomer in ons bol. Ik zei het zojuist ook al en het is geheel terecht. Temperatuur momenteel 18 graden. En die is José Feliciano. ja. EN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 Ja, ja, Commerciële tv-zenders. Ja, tv ja, nou. ja, ja, dan krijg je dat, hè. Ach, ach, ach. Ik oh, oh, de single van Clean Bennett bij CFM Zandvoort op zondag. Dat was die mooie single, Rather B. Het is twee minuten voor half drie geworden. We hebben nog een kort berichtje voor je, dan een plaatje en het, dan het CFM bericht En het heeft alles te maken met opgezette meeuwen. Heb je er wel een opgezette meeuw thuis? Nee. Oh, want de opgezette meeuw in het Juttersmuseum is uh, oud en aan vervanging toe. Misschien heeft u thuis nog een opgezet exemplaar dat u liever kwijt dan rijk bent. De vrijwilligers van het Juttersmuseum willen hem graag adopteren tijdens de openingstijden in het weekend van 12 tot 4 uur s middags en woensdagmiddag van 1 tot 4 uur. Kunt u per telefoon eventueel contact opnemen met 023 571 2221. 571 2221. In ieder geval, het Juttersmuseum is op zoek naar een opgezette mail ter vervanging van de oude opgezette mail. Oké, okay, dus als je nog een mail thuis hebt, meld je dan aan bij het Juttersmuseum. Wij gaan even lekker surfen, het is mooi weer, het is al goed, dus geniet Where er met z'n allen van. Vandaag, jawel, jawel, het surfen gaat zeker wel. Leuke vraag hier in Zalvoort. Je hoorde de surfers met windsurfing. En het is 1 minuut over half drie. Tijd voor het weerbericht bij CFM. We profiteren vandaag van het hoge drukgebied Dolly. Het zorgt voor een droge dag met volop zonneschijn. Pas aan het eind van de middag zien we de sluierbewolking toenemen. Waaien doet niet of nauwelijks uit het zuiden... en de temperatuur stijgt naar maximaal 21 graden omdat de vrijwel niet waait steekt er vlak aan zee een zeewind op... zodat het op de stranden niet veel warmer wordt dan een graad of 18. Vanavond en de komende nacht neemt eerst de hoge en later de middelbare bewolking toe. Maar het blijft droog. De wind waait meest matig uit het noordoosten... en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen overheerst de bewolking en vooral in de middag en avond komt het tot regen en onweer. De noordoostelijke wind neemt toe naar matig in de polder en naar vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 20 graden. Na een natte nacht starten we dinsdag ook nog bewolkt en regenachtig... maar in de middag blijft het droog met later enkele opklaringen. De wind draait van oost naar zuid tot zuidwest en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar hooguit 16 graden aan zee en naar 18 graden elders in de regio. De rest van de week is er woensdag nog kans op wat regen en een enkele bui. Maar tijdens hemelvaart en de voorvelende vrije vrijdag... blijft het droog met gaandeweg steeds meer zon. De temperatuur stijgt woensdag naar 19, donderdag naar 20 en vrijdag... ja, naar 21 graden. Hoe lekker! Maar aan zee is het natuurlijk altijd een, een, vaak een tweetal graden koeler.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 Dus de komende dagen toch wel lekker weer hier in Salvoort en de regio. Daar moeten we met z'n allen van gaan genieten. En genieten kan je ook vanmiddag bij Salvoort op zondag... van heel veel lekkere muziek die we nog voor je in petto hebben. Waaronder deze van de Dobby Brothers. Hier is One Train Running. Ver, over mijn oor, ver, ver, nog kan ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, Van ver, ver, ver, ik zat ver, van. gewoon is bij mij. Wek genoeg lijm wel aan Zo loop ik te zwingen. Laseren toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooflijn voor de allereerste keer. Laat het pijl bel me bellen. Deze jongen komt niet meer voor. Op het schooplijn voor de allereerste keer laat de bel me bellen. Deze jongen komt niet meer. er werden heel veel goede nederpopplaten gemaakt. Zo ik deze van zusters tussen Circus -custers. En verliefd tot over mijn oren, ik stotter ervan. Het is tien minuten over half drie. Zo meteen na het volgende plaatje gaan we praten met Roy van Buringen. Dat gaat allemaal over de kofferbakverkoop die eraan gaat komen. Maar eerst ander de kortsbericht. Ja, en dat is voor, uh, voor mensen die graag van lezen houden... en op uh, punt staan om op vakantie te gaan. Want vanaf vrijdag 6 juni houdt de bibliotheek... een grote verkoop van afgeschreven materialen... waaronder jeugdboeken, romans, non-fictie en bundels met tijdschriften. Alles gaat weg tegen een bodemprijs van 1 euro per stuk of bundel... tenzij anders is vermeld. Iedereen is welkom, ook niet leden kunnen aankopen doen. Let op, u kunt alleen met pin of met een chip betalen... Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennermeland.nl. www.bibliotheekzuidkennermeland.nl. En tik nog een heerlijk favoriete boek uh, op, ja, op, de, ja, uh, op de koop toe. En uh, neem het lekker mee op vakantie. Zo kan het is niet lekker goedkoop. Heerlijk een roman lezen, dan wel een non-fictie verhaal. Vanaf 6 juni, voor, uh, vanaf 1 euro. Alles te koop bij de bibliotheek. Kijk, heerlijke boeken en tijdschriften voor 1 euro. Wat wil je nou nog meer? Nou, heel veel goede muziek bij Salford op zondag. En die hebben we vanmiddag bij ons, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Hier is Alan Clark en Whatever. I would always try and get it all. Put it on the pride and bet it all now. But no dice. Nothing that I did was good enough for the stars. de Sonvoort erin mogen we eigenlijk wel zeggen. Alan Clark en whatever. Aan de telefoon hebben we Roy van Buren. Goedemiddag Roy, welkom. Goedemiddag. Ja, jij bent er niet thuis vandaag, hè? Jij bent vandaag op een kofferbakverkoop. Ja, ik ben eventjes uh, aan het kijken hoe anderen doen inderdaad. Oké, okay. en waar is dat? In Amuiden. In Amuiden? Ja. Maar in Sonvoort gaat er ook één aankomen. Ja, komend, komende zaterdag, 31 mei. Dan is het weer zover. Eerst de eerste kofferbakverkoop, of ik moet wel zeggen de Juttes kofferbakverkoop. Dus dat wordt wel weer heel erg gezellig. Oké, okay, wat gaat er allemaal op uh, die zaterdag gebeuren? Nou, vanaf 10 uh, uur uh, zijn we geopend met een ja, rommelmarktachtige verkoop. Zo noem ik het maar altijd eventjes, dan vanuit de kofferbak vanaf de auto. En uh, dat gaat allemaal gebeuren op het Gasthuisplein en uh, ja, dus dan kunnen mensen uh, spulletjes uh, verkopen. En uh, dat zijn meestal wel hele leuke en unieke spulletjes. Ja, nou weet ik, Roy, dat het al aardig uh, vol is voor uh, komende zaterdag, voor de kofferbakverkoop. Ja, voor uh, de kramen en of de plekken staan uh, zijn we helemaal aardig vol geboekt dit keer. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe, we doen nu der, voor de derde jaren de kofferbakverkoop op het gasplein. En uh, ja, wat wel geweldig is, dat we gewoon te, twee weken van tevoren gewoon al konden, konden zeggen van... nou jongens, sorry, maar we zijn uitverkocht. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. En wat het leuke van het verhaal is, dat het meeste mensen nu zandvoorters zijn. Eerst waren het allemaal verkooplui, die uh, hun spulletjes ook uh, voor hun werk uh, verkochten. Maar nu zijn het ook gewoon Zandvoortsen. Particulieren. En dat vind ik wel heel erg leuk, want dat was eigenlijk ook de eerste bedoeling. Ja, nou heet dat de kofferbakverkoop, maar je zegt dat er ook kramers zijn. Dus mensen zonder auto, die kunnen ook gewoon zich aanmelden. Nou, in principe is, hebben wij geen kramen. Ik, ik noem het wel even kramen, maar Ik maar ik bedoel eigenlijk de plek. Maar uh, mensen kunnen wel, een als ze zelfs hebben geen auto... dan kan er wel een kleedje ge geboekt worden. Ja, maar het is leuker om het gewoon uh, inderdaad vanuit de kofferbak te doen. Hè? Dat is gewoon geweldig. Ja, inderdaad. En kleedjes kunnen eventueel nog bijgeboekt worden... Op voor uh, komend weekend. Maar het is maandag, maar de ouders zitten echt helemaal vol. En uh, waar kunnen de mensen zich aanmelden als ze zich uh, nog uh, willen inschrijven hiervoor? Ja, sowieso kunnen mensen ook even op de website kijken voor de komende data, want we gaan dit jaar vijf keer organiseren: vier keer op het Gasselsplein en één keer bij Centerparks. En dan kunnen ze vinden op www.onair-event.nl. En wat voor uh, spullen worden er uh, zo al verkocht, uh, Roy? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zit, uh, ik zit uh, nu even snel rond te kijken, want het is altijd heel erg uh, verschillend. Dat uh, kan, kan, kan heel veel speelgoed zijn, kan kleding zijn, maar het kunnen ook unieke oude koffers zijn. Of uh, ja, koffiemolens, uh, schilderijtjes, uh, oude porselein, ik zie zelf een laaf staan, dus echt heel veel. Elektronica natuurlijk. Dus uh, ja, het is echt heel erg uh, breed uh, genomen. Ja, waar denk je dat het uh, succes van de kofferbakverkoop vandaan komt? Ik heb wel een idee hoor, maar ik wil het van jou ja. horen. Ja er, is toch, uh, de, ja, er is toch wel crisis uh, in de wereld en of, uh, in het land. En uh, dat is gewoon te merken aan mensen. En vinden het toch wel fijn om hun uh, ja, spulletjes die ze over hebben... ...op voor dus nog eventjes een tweede op huis te geven. En daar komt ook nog bij, is bijvoorbeeld in Zandvoort... ...hebben wij geen één uh, keer per maand uh, grofvuil die opgehaald wordt. Daar moet je wel speciaal voor bellen. Dus mensen sparen ook wat meer uh, op. En dat merk je ook wel in Zandvoort, ook bij andere rommelmarkten... Dat, Mensen in Zandvoort toch leuk vinden om uh, ja, op de rommelmarkt te staan überhaupt. Want dat is ook wel een, uh, een leuk dingetje. Want die mensen hebben wel allemaal leuk contact met elkaar en gezelligheid. En ja. daar draait het ook om. En dat is heel belangrijk. Je kan het ook gewoon via internet doen natuurlijk. Via een marktplaats ja. of een andere Facebook-site ja. bijvoorbeeld. Maar dit is gewoon ja. veel leuker natuurlijk. Ja, en de snelste manier. Want de mensen komen speciaal om uh, lekker uh, te snuffelen. Even een vraagje, Roy. Je zei van, ik ben nou in Muiden en ze kijken hoe ze het daar doen. Heb je nog idee, doe je daar nog ideeën op voor de, voor de kofferbakverkoop in Zandvoort? Uh, ik doe daar wel ideeën op, maar die ga ik eerst even intern uh, bedenken. <laughs> en uh, het is al een hele tricky vraag, natuurlijk. Maar, uh, maar wat wel het leuke is, ik heb uh, met meerdere mensen vandaag gesproken... en in, uh, in uh, Halem heb je de potjesmarkt natuurlijk met, uh, met luilak... En ik zit te denken om misschien toch even aan de gemeente Zandvoort te, te vragen om een uh, luilak uh, kofferbakverkoop te doen. Oké, okay, nou. Midden, gewoon midden in de nacht op het gastensplein. maar ik moet eerst even kijken, ik roep het zo, uh, zo wel uit, maar, uit ja. mijn mond, maar uh, eerst maar even kijken of het uh, mogelijk is met de gemeente. Wel leuk idee Roy, dus uh, ga het aanvragen bij de gemeente en uh, ja, we horen het natuurlijk ja. van je als het uh, daadwerkelijk ja, dat... zo ver gaat komen. Ja, dat zou dan in, uh, rond uh, oktober zijn, hè? dus uh, we gaan kijken. Roy, nog even voor de luisteraars van uh, Zalvoort op zondag... de kofferbakverkoop volgende week zaterdag. Van hoe laat tot hoe laat en waar? Van tien tot uh, vier op het uh, gasthuisplein. Of gasvrijplein werd het trouwens genoemd, laat. Maar gasthuisplein in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel en heel veel plezier daar nog in naar Muiden, hè? Ja, dankjewel. Groetjes. Hoi. Hoi. Dat Hoi. was Roy van Buren. Wij gaan door met een lekkere zonnige muziek bij met de klassieke zomerrit van uh, Crystal Waters. Je hoort, uh, de Gypsy Woman. ZFM, ZFM. maakt zijn naam waar van de schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. ZFM. ZFM 24 uur per dag. hete de zomerrit. Nou, ik denk als we de Gypsy Woman kunnen draaien, kunnen we deze ook wel draaien. Hier is Sex on the Beach. The damn wo. King over talking on the microphone Yes, me come like El Capone When me sing I wanna hear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 Ik zou maar zeggen, altijd gezellig op het Zandvoortse strand, Albert Jan. Oh, heb... Altijd gezellig, seks op de beach. Of lekker in je, in je tuin, of lekker in je, op je balkonnetje, ja, lekker ingesmeerd. Je heren. kan het overal uh... radiootje aan. Oh. Helemaal goed, hè? Ja, de Tierspoen is ene en laatste in uur 1 van Zandvoort op zondag. Zometeen twee uur. en daarin onder meer de volgende onderwerpen. De evenementenagenda rond de klok van half 4 uiteraard. We volgen voor u natuurlijk de Formule 1 in Monaco... waar ik u vanaf kan mededelen dat vrij kort na de start. Uh, Vettel al is uitgevallen en uh, momenteel is het een 1-2'tje bij Mercedes. Uh, Nico Rosberg ligt op kop en Lewis Hamilton daar vlak achter een seconde of 8 erachter. Voor de rest, uh, ja, het is een beetje een treintje rijden... en uh, af en toe uh, ja, een bumpertje kleven, om het zo maar eens te zeggen. Wij volgen het voor u en uh, straks gaan we kijken hoe Luiten het doet... En dan hebben we het over de BMW open op Wentworth. Hij startte vandaag als nummertje 4. En we gaan kijken hoe hij zijn scorekaart eruit ziet na verloop van tijd. Tot zo meteen naar het nieuws. Weer in reclames van 3 uur. De laatste voor 3 is Farel Williams. Hier is Happy. Tot zo.